Uh, je hebt alles eens nog woord in de tijd van de Libor-fraude. Wat is de Libor? Dat is dus de uh, 16 grootste banken zijn verplicht om iedere morgen tussen 10.30 uur en 11 uur Londen te verwittigen aan, aan welke interest dat ze interesse hebben. Er zijn 15 soorten. Uh, Om de dag uit, maar tot op een week, op een maand enzovoort, tot vijf jaar. Die uh, moeten dat doorbouwen. Je moet ook doorbouwen aan, aan welke wisselkoersen zijn munten worden. Wat gebeurt ermee? Uh, van die zesde, de vier laagste en de vier hoogste worden eruit gegooid dan is dan nog af en van die acht maat is het gemiddelde. En dat is dan de Libor die normaal gepubliceerd wordt. Nu, een van de dingen die Goldman Sachs uitgevonden heeft, zijn de default swaps. Hebben ze dat op de natuurlijk uitgelegd? Ja, dat hebben we gezien. Maar het meegeheerd. In productief als wat. Als iemand een lening bij de bank heeft, dat de bank naar een derde partij gaat en die lening naar een dorp verkoopt, in ruil krijgen ze een commissie. En dan heeft die derde persoon, dat heeft die derde entiteit, de lening. was van die amerikaanse koppels is van Dus daar is uitgevonden. Je hebt een hypotheeklening. hebt hmm. een hypotheeklening ja, met een vaste interesse. En nu zijn de interesse die is te iets De interesse op lange termijn is nu 2,5. Je hebt destijds een hypotheeklening van 6%. Dan kun je naar de bank stappen en zeggen, maar, uh, ik wil een hypotheeklening uh, met variabele rente. Dan kun je dat doen voor mij. Er een sop vooruit en er wordt een threshold bepaald. En die threshold, als je daaronder zakt, dan zit geld bij passen. Als je boven de bovenlimiet zit, dan krijg je geld terug. Dat was dus, de arend, er was daar een onderpand, de hypotheeklening. Op een bepaald moment heeft Kruidman zacht gezegd, en hier kunnen we dat springen ook. Zonder dat er een ander pad nodig is. Hij gaat gewoon wedden op de interest. Hij wat op een, eh, een variabele interest, iemand anders wat op een stabiele interest. Die twee eh, die, eh, passen aan. Wanneer ik de Libor, als ik bouw naar Londen en we komen met die met 15 van die 16 grootste banken overigens, we gaan er veel lager opgeven dan wat er is. Dat zijn al de heren die met zo'n credit default op zitten, die niet meer op een onderpand gestuurd is, die zijn allemaal de CR, want de threshold gaat overschreden worden en moet iedereen bijbetalen. Dus men heeft in 2008 heeft men ontdekt dat dat al sinds het jaar 91 is, dat die grote banken onderling afspreken, we ballen iets anders door dan de werkelijkheid, om op die manier dat threshold te hebben. Wie was daarbij betrokken? Deutsche Bank natuurlijk. Deutsche Bank, daar zitten in Amerika de grootste hangsters zitten bij Goldman Sachs. In Europa zitten ze bij, bij, bij de Duitse banken. De Duitse banken zijn ook de Vlaatselwannenweld ja, Nu zijn de grootste banken de Chinese banken. Maar dat is de grootste Europese bank. ASBC ja. uh, zat ertussen, Rabobank zat tussen. Boom, heeft er daar iemand veroordeeld? Nee, er zijn settlements gemaakt. Dus bijvoorbeeld Rabobank heeft een settlement gemaakt van 1,5 miljard dollar. Deutsche Bank heeft nu een settlement gemaakt van 2,5 miljard dollar. Hoeveel hebben zij daaraan verdiend? Honderden miljarden. Die settlement is penis. Hoeveel je dat nog controleren, hebt dat in enkele controle niet meer over. Dat zouden ze dan in de Basel III-akkoorden moeten zeggen, dat vanaf nu verplicht, die speciale cursus... Dat processen. wordt zoveel poen systemen dat Nee, nee, dat ze dat verplicht moeten tonen, wat ze met hun geld doen... Dat het, nee, dat, dat kan, dat is gedaan... Kunnen ze dat niet op Europees niveau vastleggen, ook via Basel iii ja, Nee... Die, nou, zou dat misschien wel dat kunnen, je maar... Kunt, zo je kunt, je kunt, de ja, dat die offshore kan nooit failliet. Je mag niet weten wie dat er in offshore zit. Maar dat, dat zou je dan bijvoorbeeld moeten veranderen? En dat, dat kan niet, want dat bestaat niet meer. Dat bestaat in hoofdstuk 5 in een alfabetische lijst met al die toxische bankproducten. Vroeger, wat we wel hebben kunnen afschaffen, dat waren de structured investment vehicles. Dat hebben we kunnen afschaffen. Omdat er bankruptie bankruptcy remote is. Dat is de verbetering die van Sachs heeft aangebracht. Het is dagdromen van te denken dat de, die immense berg die alle dagen aangebracht dat het niet nog weg is. Dat is dus een eerste immens probleem dat blijft bestaan. We zitten opnieuw met economische groei, maar dat garandeert niet dat van vandaag op morgen kan heel het financiële systeem in elkaar veranderen. Je moet maar een fout maken van 2% en spelen met een derde van het bankkapitaal. Als dat gebeurt, dan heb je dat domino effect, dat al die banken op vervallen. Dus dat is het eerste. Uh, als ik kijk waar dat met ja. economie doceert, men zwijgt daarover in alle taal. Liborfraude, dat is op tv gekomen. Dat is nooit ordentelijk uitgelegd wat dat is. De mensen hebben wel gehoord ja, er het is Liborfraude Misschien ook wel mogelijk om dat te begrijpen, maar niet zo. ik wel uh, legt dan anders. uit wat dat uh, die bekleden default swap zijn. Hoe dan je dan nu kan spelen zonder dat er nog een onderpand van een hypotheek is? dat het zuiver speculeren is. Mm. En dat daar, ja. het, er, hoeveel zijn er in omloop? Ongeveer 150.000 miljard is er in omloop. Is het dan niet aanlokkelijk voor de grootste banken wat te zeggen, een van 0,05% zuur op de inborst? En we verdienen alle dagen 100, 500 miljoen. En hoe gaat hij dat tegen gaan? Het gaat niet. Dat we wel heel Tot wel mensen ervan Dus nu geloven allemaal dat we allemaal dat die fraude niet meer gebeurt. Tuurlijk wel. Die... Heb je iets in, in de lessen van Libor-fraude gezien? Dan is van, uh, van die bankderivaten wordt dat aangeleerd? Dat zou zijn, wel ja. Maar het volume dan, dat is onbelangrijk. Ja, ja. Waarom wordt dat dan niet geleerd? Denk je, dat je Omdat economie dient voor de ruststelling van het burgerlijk gebied. Ja. Jongens, bereken maar dat de maximale winst maakt. De maximale winst is minimaliseren van de kosten. Dat is nonsens. Het is niet omdat je kosten minimaliseert, dat je winst gaat maximaliseren. Want dat is in de veronderstelling dat er een algemeen evenwicht bestaat. Dat alles wat geproduceerd wordt, verkocht wordt. Als je een stuk van je productie niet verkocht, je hele winst kwijt weg. Dus dat moet dingen zijn heb geleerd iso tekenen en dan de isokostenlijn eraan en waar dat raakt, en is dan de minimale kosten. En dan wordt verondersteld dat de daar de maximale winst boel bullshit en dus dat. He. Dat we niet weten, dus de economie wordt gedoseerd op een manier waar dat eigenlijk al dat essentieel is, wordt verzweten. Maar ook even wat de universiteit. En dan, Amerika is een heel conservatief land, maar heeft één groot voordeel dat er universiteiten zijn, waar dat zo mensen wel, kijk ja, die, die Paul Dummer, ja, die kan wel doseren, ja, die gebruikt de om fouten in het systeem aan te tonen, om aan te tonen waarom. Dat we de economie niet meer onder controle hebben. En dat we al de vorige eeuwen hem nog wel onder controle hadden. Het enige boek waar dat er sprake is van uh, die massa uh, bandderivaten is de Kroekeloos van Ivan van der Koot. Die het cijfer vermeldt, maar er eigenlijk de rest niets bij doet. Ja. Waarom? Als je zo'n dingen publiceert, heb je al een hele zaak begrepen. Goedemiddag. Ik weet niet, ik s'nachts het artikel afgewerkt van Dexia Bank. Dat aantoont dat Dexia zit op duizend miljoen euro. Dat ja. mee is meer schuld. Dus morgen om een hele uur stonden er twee leren in een. Robertine, van Valentin en vanavallendheid, die je niet kenbaar maakten om te zijn om te middelijk weg van het internet en van het Slans krediet kan en daar, dat ik in een lachen gekomen en hij zegt dat het Slans krediet is al te Hoe zit het daar met die ratingbros? Die ratingbros, dat is dan, je wordt erbij, een maand wordt dan gewaait op, je wordt erbij wat ja, die rekening, ja, dat is ook goed van straks. Dat is dus, al dus lang ik dat weet. Want die rekenen ja. hun eigen dingen. Ja, ja. Het is onvoorstelbaar allemaal. Ik ja, als je fiets neemt en standaard en poers. Ja. dat dit te werk gaan. Ik heb het hard dat ik 12 twaalf jaar in die mode uit gezeten heb. Al die gasten gekend heb dat ja, de ene verklazen met de andere die, die manipulerende wisselkoersen, is dat eigenlijk snel mogelijk. Ja. Als je dan de wisselkoersen zag die ze opgaven, je zag dan de werkelijke wisselkoers en pakte dat bijvoorbeeld over drie maanden, en rekenen dat verschil uit de significante, nou, een niet significant verschil. 9,9 significant verschil. En ja, die bank heeft toch verschrikkelijk veel macht, hè? toch Veel te veel ja. macht dat daar koepel heeft, de Duitse bank heeft ja. een omzet die groter is dan het Duitse nationaal product. Dus wie heeft de macht? De Deutsche bank. Deutsche bank heeft meer macht. Denk je nu dat de Deutsche Bank er ook maar het meeste om heeft om morgen te zijn tegen Griekenland of Nederland? Dat is goed. Dat eh. dus we je moeten in een balans. Waarom moet Griekenland Mordicus in de dingen blijven? In de euro blijven? Je ziet het goed. De paniek, als Griekenland eruit stapt, hm? als het misschien als wordt, zelfmoord is, als ze schulden zijn, als ja. je een je... drachme gaat, klinkt in je zakken tegenover dingen. Uh, maar de grootste schrik is, zie de keer dat straks Portugal eruit stapt, dat Spanje eruit stapt, dat Italië eruit stapt. Dan is het vertrouwen De waarde van de munt is het vertrouwen in de munt. Als het vertrouwen in de euro verdwijnt, dan constitueren. We zitten met een hyperinflatie.